Ik sta voor je duimen. En doe niet zo zenuwachtig. Merci. Binnen. Goedemorgen. Ja? M mijn naam is Georges Guinemer. Wat kan ik voor u doen? Uh, beneden, de, de sergeant van de wacht...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 Het is gelukt. Vertel. meer is bij me geweest. Ik vraag me af wat u in hem ziet. Hakkelend kwam u zich melden voor de vliegdienst. Bepaald geen krachtfiguur en dat heb ik me ook onder zijn neus gevreven. Goed. En toen? Wel hem vasthouden. Ik heb wat opmerkingen gemaakt over zijn smalle borst, zijn blikken gezicht en zo. Maar hij bleef op zijn stuk staan. Toen daagde hij me uit...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 ...nog meer dan ik. Nou ja, mijn bajonet is nog scherp. doe je er veel mee? Voor je hieruit bent, ben je dood. Leef het nu dan? Heb jij de gelijk, Die kerels daar zouden best eens wat terug krijgen. Nou, vind ik. Wie weet zitten ze bij de archerie zonder granaten. Toch zit je daar altijd nog beter dan hier. Je kan tenminste je benen nog eens trekken. Hé, hey, kijk eens. Een vliegtuig. Eén van ons? Ik weet het niet. Ja, ja, ja, ik geloof hem wel. Allemachtig, wat zit die vent laag? Zo, ik heb hier een granaat. Wat een lef. Knap stom noem ik het. Maar hij komt er doorheen. Zeg je dat? Hij komt er een idioot. Hij is er doorheen, man. Geweldig, wat een vent. Zeg, zie je dat? Hier een vliegtuig, een mof. Ziet eruit op. Hebben ze elkaar gezien? Ja. Pas op. Ze komen deze kant op. Waar zijn ze? Daar.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 Een goede tegenstander. Inderdaad, kapitein. Zeg, uh, guine Ja, kapitein. Verder nog iets te melden? Uh, nee, kapitein, Dat was kapitein. Niks vergeten? Hoe bedoelt u, kaptein? Dat weet je donders goed, sergeant. Wie had je toestemming gegeven om op te zeggen? Niemand, kapitein. Na dat gevecht ben je over de Duitse stellingen gevlogen. Je hebt ze gemitrailleerd. Dat is tegen de orders. Op die manier kunnen ze je met één geweerschot neerhalen. Laat je geintjes over aan de infanterie. De infanterie was murf gebeukt door een artilleriebeschieting, kaptein. Zal er een opkikkertje nodig? Niet ten koste van mijn vliegtuigen. Kijk eens hier, Kinemaire. Ik kan je na aanval moeilijk voor de krijgsraad dagen... ...omdat je een bevel hebt genegeerd. Maar hou op met dat roekeloze gedoe van je. Ja? Kaptein? Ja? Een telegram van de divisie, kaptein. Bedankt. Ga je gang maar, Kinemaire. Eh, uh, Kinemaire, uh, kom eens terug. Uh, ja, kaptein? Telegram van de divisie, commandant. ...feliciteer de vlieger die vanmorgen nieuwe aanval mogelijk maakte... ...Duitse stellingen veroverd. Dank u, kaptein. Ik feliciteer je niet, idioot. De divisiecommandant. Dankzij jouw roekeloze optreden hebben we een paar honderd meter terrein gewonnen. Ja, kaptein. Hmm. Ben je nou trots op jezelf? Nee, kaptein. Ik heb alleen maar plicht gedaan als vlieger. Nou, ik ben wel trots op je, guinea -man. En trek niet zo'n bezopen smolwerk. Je bent een idioot, maar je kan wat. Verder nog iets van uw orders, kaptein. Uh, je zou toch...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 Maar ze zouden nou eens wat terug moeten doen. Onze jury schiet alleen terug als ze zelf worden beschoten, die rotsen. Ik zou best dat vliegtuig nog eens willen terugzien. Weet je wel, hoe lang is dat nou alweer geleden? Dat vliegtuig nog in één keer. Luchtsteun. Luchtsteun geven ze alleen naar belangrijke posten. Wij zijn alleen maar schietscheiden. Dat waren we toen ook. Maar na dat vliegtuig konden we toch een mooie eet naar voren. heeft veel geholpen. Wat liggen er nog? Hé, hey, hoe hoor je dat? Motorodernas. Die vindt wel zeker dood. Nee, volgens mij is dat een motorfiets...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 Drie stuks! stoomje met z'n drieën tegen één. Zou jij zo'n ding willen zitten? Nee. Hey, dan komen er nog drie van ons. Dat zijn nog vier tegen drie. Dat is beter. Zou jij zo'n ding willen zitten? ik wel. Dan ben je s'avonds avonds thuis. En als je zegt, heb je geen dekking. De mocht ook. Kijk, kijk, daar gaat er één. Zo, die speelab is geweest. Maar die van ons, nog te raak. Zie jij die ook? Ja. Nou, je houdt het wel. Zie je? Hij spijt naar ons. Dat is dat eerste vliegtuig. Zie jij dat het een heel nieuw type is? Ja. ja. Ja, maar hij is goed geraakt, zeg. Hij begint te branden. Hij krijgt hem vast wel op tijd aan de grond. Daar hoor ik niks van. Hij stort neer. Hij kan niks meer met dat ding doen. Nee, kijk. Hij trekt hem op. Hij gaat eens hoger. Wat is die vent van plan? Hij blijft stijgen. En nog even, hij is verdwenen in de wolken. Daar is hij. <truim>